NOS Nieuws van 4 uur.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 Het weer, het is zacht en regenachtig vandaag en er staat veel wind. Voor vanmiddag en vanavond wordt een westerstorm verwacht... met zware tot zeer zware windstoten. Pas laat in de avond neemt de wind langzaam weer af. Morgen kalmer en met 7 graden minder zacht. Dit was het DFM Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Tussen Klopend en Eembrugge 6 kilometer. En op de A2 richting Amsterdam. Daar staat 3 kilometer file tussen Apkoude en Oudekerk aan de Amstel. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Oh, oh, oh, oh, Vier. Welkom terug, Zandvoort op zondag. Het de derde en laatste uur alweer op deze zondagmiddag. Welkom terug bij de CFM-familie, de cfm family are the We are family, de single van Sister Sledge. als eerste. Na het nieuws en weer van vier uur. Het de derde uur, uiteraard het gedicht van de dag... Ik heb ze nog niet gezien, Albert nee, jan Dan moet ik... ik nog een keuze maken, jij, of niet? Moet, jij moet nog een keuze maken. Ik zal het uh, zo even voor je klaarleggen. Oké, okay, en wat gaan we nog meer allemaal doen? Dat is dus kwart voor vijf het gedicht van de week. Half vijf natuurlijk het dier van de week. Vandaag voor, uh, voor de laatste keer hebben we Herbie. Alle honden zijn inmiddels uh, het, uh, het dierentehuis uit. Behalve Herbie. Dus Herbie moet uh, vandaag ook even geregeld worden. Want die zoekt ook nog een fijn thuis. Dat om half vijf. Kort, rond de klok van kwart over vier hebben we nog pit report. De, de, de Red Bull auto van uh, uh, Max is uh, zojuist uh, vanmiddag om een uur of één uh, voor het eerst aan het publiek getoond. En om het, 13 uur 13, hè? Het is, het is een monster. En uh, daar hebben we natuurlijk nieuws voor, in ieder geval pit Report... rond de klok van kwart over vier. En natuurlijk volgen wij uh, op de seconde de wedstrijden in de voetbal-eredivisie... die om half drie zijn begonnen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En gisteren was gedicht van de dag loodsmet door de storm... weet je nog, ja. om kwart voor vijf... Nou, de storm gaat er vanavond weer aankomen, dus we gaan hem gewoon nog een keer draaien. De plaats die we gisteren ook draaiden, achter het gedicht van de dag. Deze van Henk Westbroek, en loods me door de storm. Toen ik strak in je ogen keek en jij mijn ogen niet ontweek, Wist ik wat ik krijgen zou Als jij mij ook graag hebben mag Ik ging rustig naast je staan en vroeg je of je mee wou gaan Jij zei strak en recht door een man Als jij zeg ik vandaag geen hey nee Tegen een man als jij zeg ik vandaag heen. Ik ben blij mee, maar je mag even inbreken, Albert-Jan. Tussenstand, Feyenoord, PSV. In de 83e minuten scoort Feyenoord 2 tegen 1. Is dat ruige spel van uh, Feyenoord PSV? Het hmm. staat op dit moment uh, 2-1 met nog maar een paar minuten te spelen. Dus ja, PSV moet nog even flink aan de bak uh, om daar nog even gelijk spelletje van te maken. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we gaan eens even kijken in het uh, land wat uh, Formule 1 uh, nieuws heet. Want daar valt uh, vandaan heel wat uh, te melden, Albert-Jan. Ja, want morgen begint de eerste pre-season test op het circuit van Catalonia bij Barcelona. De baan waar Max Verstappen vorig jaar zijn eerste Grand Prix zegen behaalde. Destijds werd bocht 3, een lange rechterdoordraai, vol gas genomen met zo'n 240 km per uur. De nieuwere, snellere auto's van dit seizoen zullen diezelfde bocht naar verwachting nemen met zo'n 275 km per uur. Het G zorgt voor 5,5% G-kracht. Het snelste rondje in de Formule 1 geschiedenis staat op naam van Juan Pablo Montoya... met een gemiddelde snelheid van 262,24 km per uur. En dat is gereden in Monza in 2004. Ook dat record zou dit seizoen met de nieuwe, snellere bolides, bolides wel eens kunnen sneuvelen. Als alle voorspellingen zorgen links en rechts ook voor gefronste wenkbrauwen. Zo zouden de nieuwe eigenschappen van de auto's voor minder inhaalacties op de baan zorgen. Bovendien is de vrees dat dergelijke zware belastingen... zeker aan het eind van de race als ook de vermoeidheid een rol speelt... voor gevaarlijke situaties zorgen. Max Verstappen reageert luchtig op alle kanttekeningen. Het is zoals het is... We zullen het snel genoeg weten hoe het is, maar ik verwacht dat het allemaal wel mee zal vallen. Maar fysieke fitheid is cruciaal, dat zeker. Vele tientallen uren bracht hij de afgelopen periode door in de simulator in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Om te wennen aan de RB13. Je krijgt dan wel een goed gevoel over de auto, maar een van de dingen die je niet kunt stimuleren zijn, simuleren zijn de G-krachten. Daar de... Dus daar zal ik nog even geduld voor moeten hebben. Maar om eerlijk te zijn ben ik vooral benieuwd hoe snel de wagen is op het circuit. Daar gaat het er namelijk uiteindelijk om. Renault Formule 1 team legt Nederlander vast. De 16-jarige coureur uit Schravendeel deel uh, Jarno-Opmeer... treedt toe tot de Renault Sport Academy... in het opleidingsprogramma van het Formule 1 team van Renault. Nogmaals, de 16-jarige coureur uh, is vandaag in zijn rol gepresenteerd... door de Franse automerk tijdens de onthulling van een nieuwe Formule 1 auto... voor dit seizoen. Volgens de leiding van Renault Sports Academy... heeft Opmeer veel talent en een volwassen kijk op zijn vak. Hij krijgt via de Formule 1 staal onder meer fysieke ondersteuning... en zal trainen in de simulator. En tot slot nogmaals de droom van Frits van Eerd wordt werkelijkheid, de 49-jarige topman van Jumbo Supermarkten... en autosportfanaat wilde al heel lang meedoen... aan de beroemde 24 Uur van Le Mans. Van, hij, kreeg, uh, de, hij kreeg afgelopen tijd kreeg hij van de automobielclub De Louest, uit de zogenaamde ACO... de definitieve bevestiging dat hij met zijn racingteam Nederland... is toegelaten tot de 85e editie van de klassieke lange afstandsrace... op 17 en 18 juni aanstaande. Vanaf het moment dat ik daar voor het eerst bij was... heb ik altijd naar een vervulling van die droom toegewerkt... bekende Van Eert, die ervaring met snelle wagens heeft. In de Bosch GP-series bestuurt hij al historische Formule 1 Bolides. Zijn teammaten zullen worden... Jan Lammers, inmiddels ook al 60 jaar. En de Bra Braziliaan Rubens Barrichello, uh, 44 jaar. Dus oudersportliefhebbers, zet het vast in je agenda. 17 en 18 juni, uh, 24 uur van Le Mans. Dat gaat een hele mooie race worden inderdaad. Met dat uh, team inderdaad, van Frits van Eerts, Jan Lammers en Rubens Barrichello, Wat een geweldig team bij elkaar.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 better. Ja, we gaan eens even kijken naar de eindstanden van de wedstrijd... die vanmiddag om half drie gestart zijn. We hebben het over AZ tegen Pek Gelijk spelletje daar, 1 tegen één. Nou, in de kraker. Feyenoord thuis tegen PSV, geëindigd in... 2 tegen 1, dus de titelaspiraties van PSV kunnen in de ijskast. Ja, volgens mij ook. Ja, dat kan je echt wel vergeten. Ja. En kwart voor vijf, Ajax kan het nog doen, ze dus staan vijf punten achter uh, bij Feyenoord Ajax om kwart voor vijf thuis tegen de herenkles. Oh loop. What can you do? Mm -hmm. Tears from your little sister.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 The types are the fit and the chills stay away uh, uh, uh, yeah. Keep them in stride for family pride You know that faith is your foundation With a whole lot of love and a warm conversation But don't forget to Make Making you strong where you belong And we're living in the love of a common people It's really hard on a family Na half vijf geworden in Zomvoort. En dat betekent tijd voor het Dier van de Week. Hij zit er nog steeds in het Kennen met thuis. We hebben het over Dier van de Week, Herbie. Ja, het wordt de hoogste tijd dat Herbie ook een thuis vindt. En Herbie stelt zichzelf even aan u voor. Hallo, ik ben Herbie, een kruising Stanford van ach, ruim acht jaar oud. Door mijn vorige baas werd ik helaas niet goed verzorgd... en daarom ben ik nu op zoek naar een nieuw tehuis. Naar mensen toe ben ik super vriendelijk en een echte knuffel. Kinderen zijn daarom voor mij ook absoluut geen probleem... Wel wil ik er even kennis mee maken. Het liefst krijg ik de hele dag door aandacht. Wel ben ik een beetje een spring in het veld. Het was dan ook lastig om mooi op de foto te passeren voor de website. Als ik aan de riem loop, negeer ik andere honden. Mijn verzorgers denken dan ook dat ik meer een mensenhond ben. Katten vind ik wel heel erg spannend, maar ik heb er geen zin om er achteraan te rennen. Omdat ik katten ook een beetje eng vind, wil ik er niet mee, liefst niet mee in één huis wonen. Mijn verzorgers... Weten niet of ik goed alleen thuis kan blijven, daar zal ik langzaam aan moeten wennen. In de kennel ben ik netjes zinnelijk en lig ik graag op een, op een dekentje te dutten in mijn mand. Buiten loop ik netjes aan de riem en ik luister goed. Wie geeft mij nou een warme mand en u krijgt een heleboel knuffels van mij terug. En waar verblijft Herbie? Herbie verblijft in het dierenhuis Kermeland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Kijk ook even op de website ww.dierenthuis Want ook Herbie verdient een thuis. En als je de foto van uh, Herbie wil zien, uh, ja, dan ben je meteen uh, verliefd als je de foto ziet. Uh, kijk dan even op de CFM app. Ook daar staat het dier van de week uiteraard op Vermeld. Nou, mocht je hem nog niet ingevuld hebben, het luisteronderzoek van CFM, doe dat alsjeblieft. Hè. Kan via de Facebook site van CFM, uh, Het bericht staat uh, bovenaan uh, Vermeld. En start een vragenlijst of doe dat ook weer via ons eigen CFM-app. Jawel, het is 1.30, 5.30, 5, .30, laatste half uurtje gaan we alweer in. Met onder meer zo duidelijk om kwart voor vijf het gedicht van de dag. Met heel veel lekkere muziek, waaronder deze van The New Shoes. Vanmiddag vanaf half 3 werd die gespeeld. Hè? De topper van vandaag. We hebben het over de wedstrijd uh, Feyenoord tegen PSV. Nou, we weten inmiddels wat de eindstand is van uh, die wedstrijd. Even de oren dichters van de Studio Sport. Wel kijken Het nog niet veel weten. Eindstand van de wedstrijd Feyenoord tegen PSV 2 tegen 1. Dus voor PSV zit het er wel een beetje op wat betreft het kampioenschap Albert Jan. Ja, want Feyenoord heeft in een eneverende topper in de Kuip... PSV met zoals gezegd met 2-1 geklopt. De koploper staat nu 11 punten voor op de nummer 3, die zijn eerste nederlaag leed in 25 uitduels in de eredivisie. Een overrompelend begin van Feyenoord leidde snel tot kansen voor Elia... Winschot Schot naast ging en Jurgensen die van dichtbij op doelman Zoet stuitte. Een vroege goal van de gretige thuisclub kon niet uitblijven. Daarvoor tekende Toornstra die hard raak schoot na goed werk van Congola op de linkervleugel. PSV was na een kwartier voor het eerst dreigend maar Pereiro's inzet was te slap. Feyenoord's overwicht hield aan en Bottegin en Berghuis waren kansrijk. In de slotfase van de eerste helft liuwde de, de Rotterdamse storm... maar PSV profiteerde niet. Wel voorkwam Congola in de extra tijd van de eerste helft... dat Pereiro gevaarlijker kon worden. Feyenoord domineerde ook na rust... maar, maar Toornstra verzuimde af te ronden... na een frivole actie van Elia en Bottingen was weer gevaarlijk met een kopbal. Na ruim een uur kwam PSV uit het niets op 1-1. Na een hakje van Prupper schoot Pereiro via de paal raak. In het vervolg trof Weijenoord-Berghuis de paal... was PSV gevaarlijk via Bergwijn en maakte Van der Heijden de 2-1... met dank aan de doellijntechnologie. Zijn kopbal was net over de lijn onder de grabbelende zoet... Feyenoord, PSV, 2 tegen 1. Oh, zo hebben ze dus gewonnen. Zo hebben ze gewonnen. Nee, Oké. Okay. Nee, 2-1 inderdaad, de eindstand voor de wedstrijd. Feyenoord tegen PSV. Ja. Bebé. Invita a tus amigas también. Destapamos las botellas. Regla número uno: celulares afuera. Hice un par especial para ti, bebé. Destructemos que mañana, tal vez, de pronto no te vea. Y tengamos un recuerdo así que baby, menea. Esa señorita, sí se mueve bien. Cuando baila, es que la tiene que ver, alucinante. Sin ropa, se ve radiante. Conmigo, se lee palo arrogante. Ahí, ahí, ahí. Dale, baby, mooi. Baby move your body Pa' mi, pa' mi, pa' mi figure 100, 100 and fit it Love how you move, you know that I'm with it Perfect size, I know that you fit it Just let me eat it, you know me not quit it. did the you like I see, and did it, me not want to my watch me like clean city. Full time you run the thing, me thought legit. If you don't come give me that, woulda be a pity. My girl, come me down, want you see something me want in my life and then waste time no Are you with me free? Every day baby, full time, or you're there for me head. So me want In deze Silo uh, Green. Ja, dit is uh, een van zijn meest bekende platen, Albert Jan. Dat was uh, Fuck You. Uh, ik heb even... Oh, is Kordo, oh ja. Quarto uh, 4 begonnen. De topper Atletico Madrid. En dan hebben we het over de Spaanse Primera División. Uh, thuis tegen Barcelona. Tussenstand 0-0. 0-0. Zandaar ik het gedicht. Ergens in Amsterdam zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei.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 Alsof het nooit echt af is hun leef. Pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan. Hij vertelde dat hij zich.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 Is leef, alsof de morgen niet bestaat. Leef, alsof het nooit echt af is, leef. Maar alles is wat. Maar best wel leuk om weer eens te draaien deze leef van André Hazes junior. Ja, het is kwart voor vijf, tijd voor het gedicht van de dag. Jij, jij komt bij mij, als in mijn dromen zachtjes zucht de wind. Ik voel je hand in die van mij, net, net alsof een droom begint. Onze schaduwen vallen over elkaar. Jij, jij komt steeds dichterbij. En ik, ik twijfel niet meer. Blijf eeuwig bij mij. Het liefste met jou wil ik dromen beleven. Laat mij dat overkomen. Ik wil niet meer alleen zijn, dus kom dicht bij mij. Als in mijn stoutste dromen. Het liefste met jou wil ik nu verder leven. Laat mij, mij dat overkomen. Wij, wij gaan samen op weg en gaan door als het kan. Ja, ons hele leven lang. Pak nu mijn hand en blijf dicht bij mij. Nee, niemand weet wat gebeuren zou. Maar wat er ook gebeurt, ik wil dromen beleven. Het liefste, het liefste met jou. Jij komt bij me als in mijn dromen, de zon kleurt donkerrood. De liefde kwam nog nooit zo snel en was nog nooit zo groot. Zo sterk als een rots en zo mooi als de zon. Dit gaat niet meer voorbij en ik twijfel niet meer. Blijf bij mij. Het liefste, het liefste met jou wil ik dromen beleven, laat mij dat overkomen. Ik wil niet meer alleen zijn, dus kom dicht bij mij als in mijn stoutste dromen. Het liefste, het liefste met jou wil ik nu verder leven. Laat mij dat overkomen. Wij gaan samen op weg en gaan door als het kan. Ja, ons hele, hele leven lang. Pak nu mijn hand en blijf dicht bij mij. Niemand weet wat gebeuren zal. Maar wat ook gebeurt, ik wil dromen beleven. Dromen beleven, het liefste met jou. Het liefste met jou wil ik nu verder leven...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 Het gedicht van de dag bij CFM. En ook dit was weer een mooie, en het ging over dromen. Hè? En je weet dat. De meeste dromen zijn bedrogen, Albert Jan. Ja. <lacht> Heb jij dat weer? Heb ik dat weer? Hier is Marco Bazzato. Inderdaad. Zijn het op Dromen zijn bedrog.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 van de dag. De meeste dromen zijn bedrog, oh, Albert Jan. Jawel. Je hoorde de single van uh, Marco Borsato. Vanavond is weer uh, klassiek tijd bij CFM. Ja, want ook klassiek liefhebbers zitten goed bij uh, CFM. Vanavond weer tussen 7 en 9 uur het uh, CFM Klassiek. Samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Janssen. Met vanavond een hoofdrol voor de dirigent van Karajan. Maar ook kleinere muziek zoals vioolsonates, pianomuziek... En de watermusic van Hendel zullen de revue passeren. Dus klassiek liefhebbers, vanavond tussen 7 en 9. Zie je FM klassiek, samengesteld en gepresenteerd door onze collega Ruud Jansen, een aanrader. Dus lekker gaan luisteren vanavond tussen 7 en 9 en naar de Zalfoortse radio. Nou, we gaan nog twee platen draaien tot aan het nieuws. En weer van 5 uur. En dan zit deze uitzending van Zalfoort op zondag er alweer op. Een van die twee is deze klassieker van de Clash en Rakpa Kesba. De klassieker van de Clash. Uh, rock de Casbah. <lacht> Jawel, het is drie minuten voor vijf. Alweer het einde van deze uitzending van Stanford op zondag. Albert Janet zit er alweer op. Het zit er alweer op, het is voorbij gevlogen. Zo is dat. Maar vanavond CFM klassiek voor de klassiek liefhebbers tussen zeven en negen. Volgende week vrijdagmorgen de Wadertoren Sport Live tussen tien en twaalf. Met samenstelling en presentatie van Henny Rukkert. De programma's van uw lokale zender zijn boordevol informatie. En wij zijn er morgenochtend weer tussen acht en elf. Uh, <tus> <tus> tussen acht en elf. Ja, een beetje verlaat, maar we zijn er wel. Jazeker, en overmorgen ook weer natuurlijk. ook weer. Dus hele fijne zondagavond. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan zijn we er weer op de zaterdagmiddag. Dag, dat dan. Doei.